Lovely Snow Dit is de late avond van Norbert Ketting. Snowfall, nou, dat ligt voorlopig weer even achter ons, denk ik zo. Welkom bij de late avond. Het is maandag 12 januari. De klok is net 11 uur gepasseerd en we staan aan het begin van het laatste uur van, van deze dag. Een uur waarin je kunt ontspannen met relaxe muziek en met nieuws en actualiteit uit de regio van Zuid-Holland. ...zodat je de dag prettig kunt afsluiten. Dit is uitzending 2612. Fijn dat je luistert, fijn dat je erbij bent. En maak het jezelf comfortabel en geniet van de late avond. We trappen af met Mark Knopfler en Going Home. Mijn naam is Norbert Ketting en nogmaals, fijn dat je erbij bent. Het is de late avond met nieuws en actualiteiten uit Zuid-Holland. Drink up, baby. Stay up all night with the things you could do. You won't, but you might. The potential you'll be that you'll never see. Zometeen te gast hier in de studio is Yvonne Koopmans, beeldend kunstenares. Ze neemt deel aan de expositie Nieuwe Impulse Connected, die van 8 januari tot en met 1 februari in uh, kunstwerk te zien is. In deze jaarlijkse tentoonstelling tonen zes deelnemers hun werk. Nieuwe gezichten, een herentredende deelnemer en vertrouwde namen. Dat alles straks naar Cowboy Junkies met Sweet Jane. to impuls Connected, dat is de titel van de expositie bij Kunst werkt in Schiedam. En hier aan tafel Yvonne Koopman, exposerende kunstenaar. En uh, van harte welkom heet ik jou Yvonne. Nou, dankjewel. Uh, Yvonne, Kunst werkt, jij bent een van de deelnemers. Even in de notendop, wat is dat voor iets? Kunst werkt is een kunstenaarsvereniging in Schiedam. En die zit aan de Lange Nieuwstraat, 191 in het Schiedam Art Center. En daar zijn... Al moet ik het goed zeggen, ja, er zijn niet alleen maar kunstenaars uit Schiedam lid van, maar ook kunstenaars uit, uit Rotterdam. En sommige die, zijn, die komen uit Dordrecht, er is nu ook een kunstenaar, Carla Kaper, die komt uit Dordrecht. En je uh, die, die kan een, een tentoonstellingvoorstel doen en dan is er een tentoonstellingscommissie en die beoordeelt dan of die tentoonstelling wel of niet doorgaat. Eerst komen expositie. Die is een Nieuwe Impuls Connected. Nou, ik hoor Nieuw en ik hoor Verbinding. Uh, vertel, wat, wat houdt die titel in? Nou, uh, Nieuwe Impuls is altijd de eerste tentoonstelling in januari. Dat is een vastgegeven, net als de kunstkerst in december. Oké. Okay. En uh, Connected, ja, daar zijn we eigenlijk per ongeluk. Je komt vaak al pratende, kom je op, uh, op ideeën. En toen. het is ook inderdaad wat je zegt, verbinden. En verbinden en Connected... Dat, uh, dat heeft dan met, uh, met elkaar te maken. Dat uh, kunstenaars niet alleen als persoon verbinden, maar ook met het werk. Zijn er ook kunstenaars die heel erg geïnspireerd worden door andere kunstenaars? Of misschien zich verbazen over een onderwerp. En dan is echt achter de oren krabben. Goh, misschien dat zou ook eens zoiets ik doen. Niet. Dat weet ik niet. Die uh, tentoonstelling, die expositie. Welke vormen van kunstuitingen zijn daar nou te zien? Nou, er zijn uh, even kijken hoor. Eén Steven. En Carla, die maken schilderijen. En uh, Marita Beukers, die, uh, dat is eigenlijk een fotografe. En die verknipt dan de foto's weer en maakt daar collages van. Wat gaat er gebeuren bij uh, de opening bij de uh, opening van 18 januari? Ja, dan is ook tegelijkertijd het, uh, de nieuwjaarsreceptie van Kunstwerk. Dus de voorzitter van Kunstwerk, Marcel Houtkamp, die gaat dan een verhaaltje houden. En uh, het is altijd aardig als mensen de kunstenaars hun leven de lijven zien... en de kunst aan de muur of in de ruimte. Ik had vorig jaar bij 750, heb ik Margaret Bles ontmoet en die maakt podcast. Die had toen met mij uh, een podcast gemaakt over de, over de walvis die in het plantage ligt. En ik dacht, nou, dat lijkt me leuk als zij nou een podcast maakt... En dan wordt het afgespeeld in die ruimte, zodat iedereen het kan horen. En als dan die kunstenaars er ook zijn, dan kan je ze ook aanwijzen. En dan kun je ook gelijk aanwijzen wat voor kunst erbij hoort. Dan heb je net iets meer een speelsere Ja, dat opening. wordt wat levendig. En ja. iedereen mag naar die opening toe? Ja, iedereen mag naar de opening toe. Dus je hoeft er geen lid van te nee. zijn... Is ook geen, je kan er gratis in. Alle tentoonstellingen zijn trouwens gratis. Dus. Ja, dat is goed om te horen. En uh, op een gegeven moment is dit tentoonstelling ten einde uh, in februari. Uh, dan is er ook weer een bijzondere finissage. Wat, wat, ja. uh, wat gebeurt er daar? Nou, het is een kunstenaarsgesprek wordt er gehouden. En uh, Milla Dijkmans, die zit, op, die zit op de theaterhaven VWO in Rotterdam. En uh, haar moeder Jolande Bos, die is ook kunstenaar, en toen dacht ik, nou, het is altijd aardig als je het afsluit met een gesprek met kunstenaars. En uh, ik had een filmpje gezien, dat was een meisje van zes die dat deed. En die stellen natuurlijk heel andere soort ja. vragen dan... Ja, uh, weer eens. Ja, en ook heel direct, heel direct, zo van... Uh, ja, wat vind je nou het mooiste werk en wat is het duurste en uh, waarom uh, moet je er zoveel geld voor hebben, weet je wel, zo. Heel direct en dat is wel heel verfrissend, vind ik. Dus dat jonge meisje ja, gaat, 13 uh, is, oh 13. 13. nou daar ja. kijken we naar uit. De plaats is in Schiedam bij Kunstwerkt. Ja. Oké, okay, nou heel hartelijk bedankt voor alle informatie. Yvonne Koopman en het is zeker een aanrader, dankjewel. Câcher ta main sans pouvoir te dire à Sublimer cette douleur Transformer le plomb en or Tu as tant de belles choses à vivre encore Tu verras au bout du tunnel Se dessiner un arc-en-ciel Et refleurir les lilas Tu as tant de belles choses Toi, même si je veille d'une autre vie, quoi que tu fasses, quoi qu'il t'arrive, je serai avec toi comme autrefois. De krachten, de krachten, de plus vite que tu ne crois Dans l'espace qui de krachten, de krachten, de krachten, de sur ce blanc ton muziek en lokale en regionale informatie in de late avond. a hand on the gun Can't trust anyone I was so sure What I needed was more Tried to shoot out the sun The days when we raced We flew off the page Such damage was done i made it through somebody knew i was meant for someone so girl if you're both by Madonna, I. I sobered up. I swore off that stuff forever this time. And the old lover said. Van Morgan Wallen en daarvoor het Franstalige Tant de Belle-José van de Françoise Hardy. Mijn Frans wordt uh, met de week beter. Onze gast, zo betekent de studio's, Christian Owens van de Christian Owens Gallery. Al op negenjarige leeftijd wist hij dat zijn toekomst in de kunst lag. Wat begon met de liefde voor strips en tekenen, groeide via een opleiding tot grafisch ontwerper uit tot een leven met en voor de kunst. Door al... Jong kunstenverzamer, geïnspireerd door onder andere Keith Haring en and Andy Warhol, ligt hij de basis van zijn eigen gallery. Dat zo meteen na Towns van Zand met If I Needed You. Hier voor jou speciaal in de late avond.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 Ik ga praten met Christian Owens over zijn uh, geschiedenis eigenlijk een beetje. Christian, welkom. Dankjewel. Je bent met van alles bezig, zeker met kunst. Hè? Ja. Dat kunnen we wel zeggen, toch? Zeker. Ja. Altijd ja. al uh, kunstzinnig geweest? Als klein jongetje al ja, musea ja. bezocht en zo? Eigenlijk niet. Ik, oh? ik was vooral geïnteresseerd in stripboeken en illustratie. Mm -hmm. En... Um, Hergé van Kuifje en de kinderboekentekenaar T. John King vond ik geweldig. En op een gegeven ogenblik, toen was Keith Haring was, was in Rotterdam op de ja. Oude Binnenweg. En uh, ik ging met de trein naar Rotterdam toe en ik vroeg aan Keith Haring... mag ik een handtekening? En die maakte er een tekening bij. Dus dat ging echt nog over tekenen. En uh, later was er een tentoonstelling, Museum Boymans van Beuningen... over de kunstenaar David Hockney... Ja. En toen opeens dacht ik van, hé, hey, dit gaat niet over tekenen. Dit is, uh, dit is kunst. En toen ben ik heel langzaam naar veel abstracter werk gaan, uh, gaan kijken. Maar illustratie en, en tekenen, dat is altijd mijn, mijn, dat is mijn basis ja, geweest. Tekenen kan toch ook kunst zijn, of niet? Zeker, ja, ja. zeer. Maar dat wist ik toen nog niet. Nee, dat nee, weet okay. ik nu. Ja, ja, ja. Ja, want nu ben je in die kunst gebleven. Zeker, ja. ja. Hoe heeft zich dat geuit? Ik kreeg tekeningen van Keith Haring elke keer als ik hem zag. En op een gegeven ogenblik kom je er dan achter dat dat kunst is. En dat dat ook waarde vertegenwoordigt. dus dat En ik had originele tekeningen van Hergé van Kuifje. En dat werd in niet in Nederland, maar wel in België en Frankrijk... is dat echt een grootheid. Mm -hmm. En uh, toen kwam ik erachter dat, dat, uh, dat daar dus een hele wereld achter zit. Uh, en dat het meer is dan gewoon eventjes op een... In een schoolschriftje een tekeningetje maken, ja, ja. maar dat er dus een verhaal achter zit. Ja. Opleiding gevolgd dan? In kunst. Grafisch ontwerper. Oh, grafisch ontwerper. Ja, ja, ja dat zit dus, er wel tegenaan natuurlijk. Ja, heel erg uh, bezig geweest met, uh, ja, heel erg vanuit vormgeving. En dat doe ik nog steeds. Een mooie tentoonstelling die ik maak, is altijd een combinatie van het werk waar het om draait, gecombineerd met het werk als tentoonstellingsmaker-vormgever. Ik heb wel eens een tentoonstelling gehad. Toen dacht ik van ja, hier gaat, echt niemand, hier gaat echt niemand voorkomen. Ik mag blij zijn als er 35 mensen uh, komen. En toen kwamen er 350 mensen alleen al bij de opening. Okay. En toen dacht ik van goh, wat is dat toch? Yeah. Dus volg maar gewoon je eigen pad en dan... Yeah. Ja. Dat wordt vanzelf opgemerkt. en uh, Dus ja, dicht bij jezelf blijven. Ja, dan dus... heb je achteraf altijd... in het allerslechtste geval denk je... nou ja, ik heb lol gehad. Ja. En twintig jaar de galerie betekent mm -hmm. ook... dat er een plakje kaas op de brood was. Eigenlijk, om het zo maar te zeggen. Dat was in het begin natuurlijk helemaal niet zo. Nee? Ik heb heel hard gewerkt. En ik werk nog steeds heel hard om het voor elkaar te krijgen. Ja. Bij kunst en design krijg je het nooit cadeau. Maar... Um, uh, ja, dan merk je gewoon twee keer zoveel uren en je rent twee keer zo hard. Mm -hmm. En dan, uh, dan is uh, na twintig jaar heb ik heel weinig te klagen. Ik heb echt met de, met de mooiste op. mensen samen ja, mogen werken. Je hebt wel wat opgebouwd zo. Zeker, ja. zeker. Dat is wel belangrijk om dat uh, te benoemen, denk ik. Ja, ik ken het gevoel trots niet. Maar toen ik op een gegeven ogenblik in één maand tijd... een boek uitbracht met uh, uh, Adrie van der Heijden, AFT van der Heijden... Mm -hmm. en ik had een tentoonstelling... Met, uh, met Karel Appel en Anto Corbijn ontwierp mijn logo. Toen dacht ik, oh, misschien mag ik op zijn minste keer tevreden zijn. <laughs> en was maar, je er toen ook daar? Misschien een paar minuutjes. Je mag het zijn voor mij, want ik vind het een mooi verhaal wat je vertelt. Dank je wel. Um, ja, mensen die die galerie willen bezoeken. Dat kan hè, als ze op de website even kijken. Of op de sociale ja. media, andere sociale media. Daar ben je allemaal te vinden. Ja, zeker. Als je googelt Christian Owens Galerie Rotterdam. Dan kom je vanzelf of bij het filiaal op de Eendrachtsweg, Of mijn filiaal in uh, Boekhandel Donner in, uh, in Rotterdam. Ja, en die is elke dag open. Uh, op de Eendrachtsweg op zaterdag. Ja. Tussen 11 en 5. En Boekhandel Donner. Zijn we open op zaterdag en zondag. Okay. Op de tijden van Donner zelf. Ja. En daarbuiten op afspraak Omdat we gewoon heel druk zijn met het team. Om boeken te maken, tentoonstellingen te maken. En um, ja, de dingen goed voor te bereiden. Ja, dat begrijp ik uit het verhaal. Dat dat in ieder geval een van de drijfveren is om het te blijven doen. Ja. Christian Nouwens, dank voor het gesprek. Dank je wel. En heel veel succes met alles wat je doet. En dank voor je openhartigheid.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 We en Vega met Luca en daarvoor bouwden wij in de Groot met het prachtige nummer Avond. Ze zitten er al klaar voor, Herman de Bruin en Wim van Zon. En Wim van Zon zit hier namens Tone and Image Gallery. Een huis van de muziekfotografie, een ontmoetingsplek voor fotografen, verzamelaars en liefhebbers. Ik zou zeggen, luister mee. Tone en Image, dat zijn twee Engelse woorden en die hebben te maken met een galerie of tentoonstellingsruimte. Hoe moeten we dat precies zien? Ja, en Image is een uh, tentoonstellingsruimte... maar die wordt uh, gerund uh, door een, uh, een stichting, een, de stichting en Image. En die heeft als doel om uh, meer bekendheid te geven aan uh, muziekfotografie. Toon is de muziek en de image is het beeld. Ja. En um, we zijn al uh, met de curatoren 25 jaar bezig om met name beeldmateriaal van uh, de goede muziekfotografen van over de hele wereld te laten zien. En speciaal uh, richten we ons ook op uh, onbekende muziekfotoarchieven van Nederlandse fotografen. Altijd foto's die met muziek te maken hebben. Ja, eh, dat, dat kan je ook breder zien dan uh, alleen maar foto's van uh, live optredens. Hoor. Het, uh, het kunnen ook uh, portretten zijn van uh, specifieke uh, muzikanten en het kan ook zijn zoals we eens bij een boekproject hebben gedaan dat we het leven van een muzikant laten zien. Wat doet hij nou verder dan optreden? Ja, wat doet ja. hij in de studio? Uh, hoe zit hij thuis te oefenen? Uh, wat gaat hij doen als hij opstaat? Ja, je maakt en, het breder. Ja, dus dat trekt het veel breder dan uh, wat mensen ja. vaak denken... dat je een aantal artiesten uh, op foto hebt... die gefotografeerd zijn bij een optreden. Ja, precies. Dat is toch wel even anders. De achtergrond komt er dan ook bij. Ja. Uh, alleen popfotografen? Of, nee, het, uh, uh, het is echt... Klassieke uh, muziek kan ook. We hebben die Nians. We hebben zo, nog noem maar, maar wat. Nou, die is ook wel fotogeniek moet ik zeggen. Nou, ja, ja maar, daarom noem ik ze. Uh, we, hebben, we hebben nog maar één keer een echte tentoonstelling gedaan die uh, betrekking heeft op. Uh, klassieke muziek. En dat waren foto's van Marco Borgreven, de Nederlandse fotograaf. En die wordt gezien als de beste fotograaf op het gebied van klassieke muziek. Dus die, die heeft zelfs zes studio's over de hele wereld. Kijk. En de muzici van de, van de opdrachtgevers, de klassieke muziekopdrachtgevers, zoals de labels, die sturen hun muzici naar hem toe omdat hij de beste portretten maakt. Hij fotografeert ze ook wel tijdens optredens... maar met name ook uh, uh, de foto's die hij in de studio maakt... die zijn uh, buitengewoon mooi. Ja, Tony Nimmetje heeft de crème de la crème uh, in huis... Ja, dat, op popgebied kan je dat ook zeggen, omdat we uh, werken met de, de beste fotografen die vanaf de jaren uh, zestig maar, de popmuziek gefotografeerd hebben. Heel veel Amerikanen, Engelsen, uh, ook een aantal Duitsers. En ik zeg altijd: vlak de Nederlanders niet uit, want uh, op dit moment zijn er veel uh, Nederlandse muziekfotografen die hun sporen verdiend hebben. En die veelal in het buitenland veel bekender zijn dan in Nederland zelf. Ja, ja. En daar heb je allemaal, krijg je dan, heb je daar contacten mee? Hoe krijg je die ja. foto's dan, de, de, kom je daar achter dat die foto's er zijn? Uh, we, we hebben uh, in totaal contact met uh, meer dan 200 fotografen of hun erven inmiddels uh, wereldwijd. Maar een, een mooi voorbeeld is uh, Gijsbert Hanekroot. Dat is uh, een Nederlandse fotograaf uh, die uh, de begintijd van OOR, uh, muziekkrant OOR, mm -hmm. uh, de chief photographer uh, was daar, eigenlijk... Uh, ja, de man die uh, uh, de zwart-wit zwart uh, grove korrel uh, ontwikkeld heeft voor, uh, voor de krant muziekkrant Oor. Die is dit jaar tachtig geworden. En die is steeds actiever, hoe ouder die wordt, hoe actiever die wordt, om oh. werk uit zijn eigen uh, archief te laten zien. En hij heeft dit jaar alleen al drie boeken uh, in eigen beheer uitgegeven. Vorige week uh, de derde. En uh, ik word dan ook uitgenodigd om bij de boekpresentatie aanwezig te zijn. En... Op die boekpresentaties ontdek ik ook weer nieuw materiaal... dat ik van hem niet, niet ken. Ja, ja. Vorig, vorige week was er in de Kring in Amsterdam een uh, bijeenkomst... Uh, uh, met een nieuw boek dat hij met een Australische auteur gemaakt heeft. En die Australische auteur die heeft uit het archief van uh, Gijsbert... materiaal uh, gezocht. En die kwam op de proppen met een uh, foto van uh, een heel mooi portret... van Mariska Veres van Shocking Blue. Ja, ja. Dat niemand kende en dat staat nu ook in het laatste boek. In Schiedam, toon en image, prachtig pand. Ja, het is een mooie expositieruimte, zeker. Ja. Ja. Ja. Uh, als mensen daar naartoe willen, kunnen ze gewoon terecht... kunnen ze even op de website kijken wat voor to toonstellingen er zijn? Ja, van donderdag tot en met zondag zijn we regulier uh, open. Uh, van 12 tot uh, 5. En soms zijn er ook activiteiten op uh, andere dagen. Soms ja. lezingen op een woensdagavond of een Maar dat staat allemaal op de website? En dat staat op de website. Ja. Toon dat is uh, gallery. de website. Dat is belangrijk om dat ja. even erachteraan te hebben. Dan uh, wens ik je heel veel succes met die uh, mooie tentoonstellingsruimte Wim van Zon, pratend over Toon Image. De galerie waar u ook naartoe kunt als u buiten Schiedam woont. Aan het einde van deze late avond show van maandag 12 van januari. Morgenavond zijn we er weer. Dan zit je hier in dezelfde stoel, dezelfde studio. Bert de Wolf. En die heeft ook weer prettige muziek en mooie onderwerpen uit de regio van Zuid-Holland. Mocht je een uitzending gemist hebben. Die kan je terugluisteren op www.lateavond.nl. Daar staan alle afleveringen, alle 2612 afleveringen. En ja, als je niks te doen hebt tijdens de nachtdienst vannacht, dan uh, kan je wat uh, terugluisteren, als je dat zou willen. In ieder geval, uh, wees voorzichtig tijdens die nachtdienst en uh, mag je lekker slapen straks. Zou ik zeggen, trusten en uh, ja, gezond weer op morgen. Mijn naam is Norbert Ketting, ik ben er weer volgende week maandag. Tot dan, vond fijn dat je erbij was. En oh ja, we hebben ook nog een Facebookpagina. Like ons en deel ons de late avond uh, op uh, Facebook.